De moslimbroederschap kon er gisteren een week van protest aan... om de militaire machthebbers en de interimregering weg te krijgen. Minister Ascher van Sociale Zaken slaat alarm in de Volkskrant... en in de Engelse krant The Independent over de arbeidsmigratie binnen de EU. In een ingezonden brief pleit hij voor nieuwe regels voor vrij verkeer... binnen de Europese Unie. Door dat vrije verkeer komen veel Oost-Europeanen naar West-Europa, zegt Asher.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 Goedemorgen, Zandvoort. De muziek is in één keer weg. Het is hier heel stil. Goedemorgen allemaal. Vanuit het gezellige Hotel uh, Hoogland uh, presenteren wij vandaag Goedemorgen, Zandvoort. De techniek vandaag is in handen van onze grote kleine Thomas de Jong, van Mark Rutte. De redactie was deze week van Yvonne Roosendaal en Gerry Rutte. De koffie vandaag uh, gezellig, ook voor iedereen die binnenkomt, is uh, Henny van Leden. De presentatie vandaag is uh, mijn uh, brave, lieve, gezellige collega Don de Grebber. Ja, en uh, degene die dat allemaal vertelde is uh, iedereen de jager. Mocht iedereen, mocht uh, Don. Goedemorgen, luisteraars. Goedemorg, luisteraars. Wat gaan we doen, uh, Don, vandaag? Waar ja. beginnen we mee? We beginnen zometeen, en hij zal binnen, met uh, Engelschottenlood. Praten over het uh, rond Zandvoort en misschien wel verder in Nederland en uh, wat er allemaal zo mee samenhangt. Ja. Daarna gaan we praten over de rommelmarkt in Oud-Noord. Wij hebben hier stiekem zitten discussiëren over het woord het Rode Dorp. Want ja. het Rode Dorp is een beetje een scheldnaam, hè? Ja, van vroeger. Van vroeger. Dan ja, er ja. woonden heel veel mensen die zeg maar, een beetje rood stemden. Ja. Dus toen werd het, uh, uh, het Rode Dorp genoemd. schande in dit VVD-dorp. Ja, ja, ja, ja, precies. En daarna... Ja dan, nou ja, dan gaan we pauze houden en daarna uh, gaan we praten politieke items, zoals meestal na elven. En uh, ja, de vakantie is voorbij en we gaan op voor de laatste etappe tot volgend jaar maart. Voor de verkiezingen van de, hè? Voor de verkiezingen. Ja. Dus de laatste loodjes en... Uh, we gaan eens praten wat er daar gaat gebeuren. En ik wil ook wel eens weten wat, uh, wat nou eigenlijk die afgelopen vier jaar of drieënhalf jaar bereikt dus, is. Bereikt. <laughs> ja, precies. Dus we krijgen wat politici die uh, daarover uh, gaan vertellen. Of het wordt akelig stil. Dat kan, nou, ook, dat kan nog. ook nog. Goed en als laatste hebben we vandaag uh, uh, de Classic concerts Die uh, uiteraard aanstaande zondag in de... Rotterdamse uh, wordt ja. gegeven. Ik weet alleen nog niet wie daarvoor gaat komen. Ja. Ja. Maar dat maakt ook niet uit. Want uh, we kunnen gewoon uh, praten. Ja. Uh, we vragen nu aan Engel of hij bij ons wil ja. komen zitten. Ja. Want die zit nog aan een kopje koffie. Dat moet ook gebeuren. Hi. Ja, hartstikke belangrijk. E Hi. Hi Engel. E Goed, Engel. Het is heel stil geweest uh, rond de bunkers. We hebben een periode gehad dat we uh, heel veel. Jullie ook in de uitzending hadden. Ja. Uh, het is een beetje stil geweest. Nou, dat heeft een klein beetje te maken gehad met het overlijden van jullie voorzitter ook, neem ik aan. Ja. Dat heeft even een schok gegeven. En, uh. Ja, uh, Gerard uh, Wilmerk is uh, overleden. Ja. Uh, toen zaten we natuurlijk in, in, in, in, in, uh, in een diepe dip. Wat gingen we doen hè? Uh, dat, uh, nou, We hebben erover nagedacht om uh, het Bunkermuseum uh, toch op proberen uh, ja, opnieuw uh, in te zetten als... Uh, ...middel voor Zandvoort, is niet gelukt. We hebben te weinig uh, medewerking van allerlei die instanties, gemeente, overheid. Nou, het gaat gewoon niet door in, in, in Zandvoort-Zuid. De Bunkerploegen is wel bezig met het bunkermuseum op een andere locatie, op privégebied. Ja. Uh, dat gaat helemaal uit vanuit particuliere uh, organisaties die daar aan mee willen werken. Uh, het voordeel daarvan is dat wij onafhankelijk zijn... en ...geen hulp nodig hebben van de gemeente Zandvoort. Ook geen geld nodig hebben van de gemeente Zandvoort. Eigenlijk helemaal niks, geen hulp. Uh, het duurt wat langer dan we hadden gepland, zeg maar. Daarnaast doen wij natuurlijk onze bunkerwandelingen in Zandvoort-Zuid. En in Zandvoort in de Amsterdamse Waterlijnduinen. Die mensen kunnen zich aanmelden op de website van de Zandvoortse bunkerploeg. Ook dat gaat buiten elke officieel instantie om. Ook puur uh, uit eigen initiatief... En wij zijn natuurlijk nog steeds bezig met de bunkers te onderzoeken die wij nog in onze top 10 lijstje hebben staan. Ja, die jullie nog willen. Ja, ik, ik want ik, je zegt het nou zo, er wordt niet meegewerkt. Nou, afgezien nog even van het geld. Sowieso moet je de wil hebben van anderen om te helpen. Als ik dan ga kijken naar België, ga kijken naar Frankrijk, zeker Normandië, maar ook ja. aan de oostkant van Frankrijk... Daar is het een toeristische attractie zelfs. Uh, als je daar de sites bezoekt. Het is geweldig om dat allemaal te zien. Nou, wat ja. er allemaal gebeurd is. En, en hier laten we dat onder het zand liggen. Ja, nou ja, als ik even nu even kijk, heel dicht in, in de buurt. In Muiden bijvoorbeeld heb je WN 2000, het bunkermuseum. Nou, dat heeft uh, een gigantische impact natuurlijk op het toerisme daar. Er komen heel veel toerisme daar in, uh, in Muiden, om uh, dat bunkermuseum ook te bezoeken. Ze krijgen daar enorm veel steun van de lokale overheid, van de lokale middenstanders en uh, van, de, van de diverse particuliere organisaties. Ja, dat is niet eens antwoord mogelijk. We hebben ons best gedaan en uh, het is misschien ook een beetje onkunde van ons. Uh, uh, onwetendheid, hoe wij dat moesten oppikken, Waar er geen ervaringen mee. Misschien zijn we daar wel heel erg de boot mee ingegaan. Uh, nou, het hebben in ieder geval een aantal oorzaken gehad. En wij moeten ook de schuld in onze eigen boezem steken. Tot wij ook uh, nou, niet echt goed doorgedrongen hebben. Tot de bepaalde organisaties om hulp te krijgen. We hebben dat naast ons uh, neer leggen. We zijn met een nieuwe stad verder gegaan. En we zijn nu met een uh, compleet nieuwe groep mensen bezig. Om uh, het een en ander te realiseren in de toekomst. Is, is er... Dan in de toekomst niet de mogelijkheid om de gemeente op wat voor manier dan ook te betrekken hierbij. Want het lijkt me dat het een stukje historisch is waar je niet omheen... Ik bedoel, er wordt gewoon elk jaar herdacht uh, op, uh, op uh, 4 mei. Hè? Dat is de herdenking. En ja. ik, ik denk dat dit er gewoon bij hoort. Ja, nou, uh, wij hebben intern als, als bunkerploeg hebben wij besloten onafhankelijk te blijven. Dus uh, niet meer uh, afhankelijk te zijn van welke organisatie dan ook. Zowel van overheid als particulier zoals het dan. En uh, we zijn uh, op het goede trek nu weer bezig. We zijn nu dus zo'n beetje 50% verder dan we waren gepland van afgelopen voorjaar. Dus we maar, zijn... maar is onafhankelijkheid niet mogelijk uh, uh, zonder, uh, zeg maar... Hè, dus, dus je kunt toch best onafhankelijk blijven en dan toch steun krijgen... van bijvoorbeeld de gemeente of van, van de organisaties die al met, uh, met herdenkingen bezig zijn? Uh, we hebben natuurlijk wel een aantal contacten natuurlijk met de uh, een aantal organisaties, eh, met name zeg maar eh, eh, Stichting bijvoorbeeld het Rode Kruis daar hebben we een aantal contacten mee. Uh, Stichting 4045 hebben wij een aantal contacten mee. Stichting uh, Bloemendaal 4045 hebben wij contacten mee. Uh, daar zijn we natuurlijk wel mee bezig om uh, het een en ander te realiseren. Ook uh, het uitleveren van een aantal spullen. Ja. Dat wij hebben natuurlijk hè, in Bruypleen zoals dat altijd heet. Ja. We hebben uiteraard hele goede contacten natuurlijk met een aantal andere bunkermuseums. Met name in Den Haag. De Haagse bunkerploeg bijvoorbeeld. Die heeft het bunkermuseum. Daar hebben wij hele goede contacten mee. En uiteraard ook goede contact natuurlijk met, met WN2000 in de Muiden. Daar zijn wij altijd een diepe overleg mee plegen. En we zijn bezig om in samenwerking met die groepen het een en ander te realiseren. Ja, want zoals het VVV kan natuurlijk ook he, iets voor jullie doen. Als, je, als die dat mee opnemen in hun agenda. De bunkerwandelingen. Of in ieder geval in de zomermaanden als er toch al toeristen zijn. Ja, de, de VVV heeft een eigen uh, gids voor de bunkerwandelingen. Een uh, hele deskundige gids, er valt uh, niks op aan te merken. Uh, alleen wij doen het op een andere manier. Wij uh, willen niet afhankelijk zijn van de VVV. Omdat wij uh, uh, genoeg mensen hebben die zich aanmelden op de website van de Zandse Bunkerploeg. Om bunkerwandelingen te maken. We hebben een heleboel uh, uh, mensen in hotels zitten. Die ons uh, mensen doorsturen naar onze website. Uh, we hebben eigenlijk de VVV helemaal niet meer nodig. Ja. Dat is op zich mooi. Nou ja, maar goed, de VVV kan het in zijn programma hebben. Ja, klaar. Ja, VVV heeft een eigen bunkerwandeling. Ja, ja. En uh, doet het perfect. Valt niks ja. op aan te merken. En uh, ieder doet zijn eigen dingen, zoals dat heet dan. Ja, Engel, nog even terug naar de geschiedenis. Uh, jullie zijn begonnen als een stelletje avonturiers en cowboys. Lekker s'nachts stiekem een bunkertje opgraven. En dergelijke. Ja, klopt. Is dat veranderd allemaal? Uh, zijn liep nou, op een andere voet verder? In, in die zin dat wij uh, groter zijn geworden? En ons werktrein hebben uitgebreid en wij zijn uh, meer op de professionele tour gegaan. We hebben een aantal uh, bedrijven gevonden die ons uh, voorzien van een aantal uh, belangrijke informatie, namelijk het GIS-stek-systeem. Dat wil zeggen uh, dat bedrijven zeg maar, luchtfoto's uh, voor ons gaan bewerken, uh, zowel uh, in, in infraroodbestanden als in schaduwbestanden. Uh, met die gegevens uh, hebben wij het hele duinlandschap van Zandvoort in kaart gebracht. En dan met, uh, met hoogteradargegevens gegevens kunnen wij zeg maar, de bunkers lokaliseren. Er is een bedrijf in Zandvoort geweest die heeft ons uh, ondersteund met een aantal GPS-systemen waardoor wij nog makkelijker de bunkers kunnen vinden. En de bunkerploegen die wij uh, in onze uh, kenniskring hebben, die maken gebruik van onze gegevens en van onze datasystemen. Ja, dat is dan een heel verschil met uh, wat ik een paar jaar geleden van jullie heb gezien, een, klein, een kaartje van de duin. Ja, ja vroeger maar... werken wij gewoon met kaarten, ja. nu werken wij gewoon met gps, wij lopen nu gewoon de duin in met een gps uh, uh, apparaat en we, uh, ja, we zoeken de bunker op, we graven hem uit, we maken hem open. En we fotograferen, we meten hem helemaal op. En we maken hem helemaal netjes dicht. Ja. En niemand kan zien hoe we binnen zijn geweest. Ja. Maar, maar weer dichtmaken, is, is dat altijd van belang? Om weer dicht te maken? Ja, dat is altijd van belang natuurlijk. Hè. Dat hoort ook natuurlijk zo. Uh, want anders uh, krijg je kuilen, er vallen mensen dieren erin. En dan wordt het een levensgevaarlijke situatie. We hebben pas geleden nog een hele grote opdracht gekregen. Van de Kennedy Golf Country Club. Er zat brunk... een verslag in een krant, heb ik ja. daarvan gelezen. Ja. We hebben vorig jaar uh, juni... hebben wij uh, uh, contact gekregen met Kenneth Golf Country Club. De managers wilden alle bunkers van de golfbaan in kaart hebben, inclusief uh, welke type bunkers er waren. Het zijn niet de golfbunkers. He. Uh, het, zijn, nee, het zijn niet <lacht> de golfbunkers, nee, nee, nee. Maar er ligt totaal zo'n rond de 70 bunkers op de golfbaan. Zo. Uh, die zijn allemaal in kaart gebracht. Uh, elk type bunker is duidelijk omschreven. En uh, alle bunkers zijn nu in... Dat uh, in veel, hè? Dat Zo. zijn er heel veel. Het is een ongerept gebied. in. Dat de weten wij helemaal niet. Nee. nee. 70, dat is wat. Dat weet eigenlijk geen club. Het is ook stand, wel een grote baan. maar je, wel... je denkt aan de bunkers in de reep. Ja, en, maar... en dat is het eigenlijk een beetje. Ja, de Kerpen Golfclub is, is, is een gebied waarin eigenlijk uh, geen toeristen komen en ook geen nee. buitenstaanders. Het is een privéterrein. En daardoor blijven alle bunkers ongerept. Zoals en bij het maken dan. van de golfbaan is dat ooit ondergeschoven allemaal? Tijdens, tijdens de na de oorlog zijn de meeste bunkers ondergeschoven. En het, het, het, het baan, zoals het beheer, de Greens, zoals dat heet, die zijn om de bunkers heen gelegd. Okay. En aangezien de golfbaan de komende jaren gaan veranderen, de greens worden verlegd, willen ze precies weten waar de bunkers liggen. Nee. En wij hebben daar een dankbare taak gekregen voor om alle bunkers in kaart te zetten in GPS. Met een duidelijke omschrijving: het doel en nut van de bunkers. En als je het nou over 70 bunkers hebt, praat je dan over. Uh, bunkers die zeg maar toen allemaal dezelfde functie hadden of zit daar ook verschil in? Ik bedoel, nou, zijn er verschillende nou, soorten je bunkers? Je hebt, je hebt, we, noemen, we praten over bunkers over bepaalde wierdenstandnesten. Wierdenstandnesten zijn eigenlijk kleine dorpjes op zich. Dus op, op de Kerbe Golfclub had je twee wierdenstandnesten. Uh, dat was 160 en 161. En uh, elk wierdenstandnisje moet je eigenlijk vergelijken als zandvoort in het klein met, uh, met woningen, uh, met badhuizen, met keukens, met uh, pompgebouwen. Dus om die bunker onder, heen? Nee, om het terrein heen. Het dus terrein zeg maar, heen. Op een vierkante kilometer heb je dus zeg maar, een aantal woonbunkers. Een kantinebunker, pompgebouwen, eh, laarste en eh, wc-bunkers. Dus eigenlijk een, een dorp op zich. Een dorp maar onder de grond. Maar dan onder de grond. Zo. Ja, ja. Half boven. De meeste bunkers liggen op de Keren Golfclub liggen onder de grond. Ja. Wat je ziet op de Kerben Golfclub is zeg maar, de bunker die boven de grond steekt, is maar een derde deel. Zeg maar. Dus je kan een beetje de verdeling meenemen, maar in de zeereep de gevechtsbunkers en wat erachter ligt veel meer wonen en lopen. Nee, niet helemaal. Nee? Je, hebt, je, hebt de, je hebt de eerste linie, dus is de Atlantic, dus dat is de zeereep zeg maar. Ja. Dat waren de gevechtskaarsenmachten. En dan had je de binnenlandse verdedigingslinie. Daar zaten ook geschutsbunkers en ook uh, uh, uh, kanonnen opgesteld, zoals het heet. Ja, ja. ja achter het dierentehuis, daar ja, zo achter, bij de muur, vind je van die ja. kleine bunkertjes. zit ja, een dus, groot gat bovenin. Ja, dat is een Tobruk, noemen ze dat dan. Achter het dierenhuis uh, uh, liggen ongeveer 15 bunkers, zoals het heet dan. Daar hebben de Britse-Indiërs, hebben daar gezeten. Deze bunkers zijn uh, na de oorlog allemaal gebruikt door de voormalige zandvoerders die een ja. Teelandje hadden. Ja, ja. Oh, ja, en dat tuurlijk. werd omslag gedaan dat voor de één. Die hebben nog één, ja. ja. Maar zeg maar achter het dierenthuis, zeg maar, in de eerste bocht aan de linkerkant heb je daar 15 bunkers staan. Die zijn allemaal ondergewerkt. Maar toen de tijd lagen ze allemaal open en de volkstuintjes die toen... De theelandjes, zoals dat heet, ja. de die mensen gebruikten die bunkers als opslag, opslag voor ja. hun uh, spulletjes, zoals dat heet dan. En, en die bunkers die uh, nu nog uh, als woningen gebruikt worden, waar waar hoe de achter de, de, de, kostver de, de kostverloren park, ja. Ja, nou ja, goed, dat die worden steeds gebruikt uh, als, als uh, Dat waren ook oorspronkelijk dat waren, uh, woonbunkers. Ja, dat waren woonbunkers van, uh, van de Duitsers, zoals dat heet dan. En ook daar had je weer een heel dorpje op zich in het keuken paardenbunker. Uh, Wc-bunker, en uh, dat is nog steeds in gebruik. Ja, maar is dat ook nog, want ik bedoel, nu hebben mensen zeg maar in één zo'n bunker hebben ze alles wat ze willen hebben, hè? dus dat ja. neem ik aan. Nou ja, maar is nou, daar dan nog te zien wat er dan vroeger de functie nee, is geweest nee, van de bunker? Nou ja, die bunkers zijn allemaal in ongerepte staat natuurlijk. Hè? Er zitten scherfmuren voor de bunkers, hebben ze wel gedeeltelijk afgebroken, zodat ze wel naar buiten kunnen kijken. Maar die bunkers zijn 4 bij 3 meter zeg maar, Dat waren bunkers voor zes man. En nu leveren er geloof ik twee of drie mensen gemiddeld in, in de bunker. En dan mogen ze alleen zomers zitten. En het, natuurlijk, uh, het moet altijd praktisch open blijven staan. Want het is uh, een hele vochtig klimaat in die bunkers natuurlijk. Ja. Ja. Engel, zorg, nee, we gaan even pauzeren, Want er valt ja. nog een hele ja. hoop En je ver. wil nog een slokje van je koffie ja. nemen. Ja. Ja. Ja. Ja. dat kom je er ook niet aan toe natuurlijk. Ja. We gaan even verder met uh, wat muziek van Dickhout. Stil in mij.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 Nee, nee. Precies. We zijn weer terug bij Engel Scholterlo over de bunkers. Je vertelde in, uh, tijdens het plaatje ook nog een paar hele interessante uh, dingen. Wat hadden we? Ik, ik... Ja, nou, in de eerste plaats de manier van werken. Ja, uh, dat was het ja. Ja In vergelijking met andere bunkerploegen uh, hebben jullie wat meer moderne ja, technieken. Wij, wij werken nu echt met, met uh, dankzij een bedrijf hebben wij... Uh, uh, uh, ...een aantal luchtfoto's gekregen die heel zandert gefotografeerd heb het Duinlandschap in ieder geval. Deze, dat partij heeft die foto's bewerkt met een hoogteradar en uh, met bepaalde technieken kunnen ze zeg maar, de dalletjes in de duinen zeg maar, uh, bewerken... ...zodat wij uh, de bunkers die ze erop hebben gezet met Duitse stafkaarten die ze uit Duitsland hebben gehaald... Uh, kunnen vinden, door middel van een GPS techniek. Oké, okay. want ik vroeg me af, Engel, om je even te onderbreken ik bedoel, van zo'n foto zie je dan een heuveltje, maar ja, dat kan een stuifduim zijn, ja. er hoeft helemaal geen bunker onder nee, te nee, liggen. klopt, maar daardoor, daardoor doordat ze juist met, met moderne apparatuur over Zandvoort zijn gevlogen met, met kleine vliegtuigjes uh, kunnen ze diepte radar gebruiken. Waardoor ze zeg maar, het duinlandschap kunnen uh, bekijken van binnenuit. Zeg maar. ja. En die gegevens hebben ze dan uh, in gps gezet. En die hebben ze dan toegemaild en toegestuurd. Wij zijn ook de enige bunkerploeg in Nederland die op deze manier werkt. Uh, voorheen was het zo dat je met een kaartje de duinen in ging en elk heuveltje ging prikken zeg maar, <laughs> om te kijken of daar een bunker is. Dat is nu in deze tijd niet meer nodig. Het is nu een andere manier van werken. Een snellere manier van werken. En, en, en een veel veiliger manier van werken ook. Ja, je had het over de golfbaan, dat die, die gaan alle holes verleggen, hè? heb ik begrepen. Ja, ja klopt. Uh, is dat dan het moment waarop jullie uh, binnenspringen en helemaal blij zijn en gaan zeggen: van nou, wat jullie daar openleggen, dat willen we graag uh, uh, in kaart brengen, foto's maken en dan kan het daarna weer dicht? Nee, de, de, de Kermen Golfclub uh, uh, heb alle al van de bunkers. die door ons onderzocht zijn. Uh, alle bunkers die wij bezocht hebben, hebben we ook gefotografeerd en opgemeten. Die hebben ze al Die daar. hebben we al, al opgemeten. Oh. We zijn nu klaar op de Kennenburg Golfclub. 70 bun... pukels, We hebben alle bunkers dus. onderzocht. Zo. Alle bunkers hebben we opgemeten. Alle bunkers hebben we in gps gezet. En uh, zodra ze die baan gaan verleggen, kunnen ze die gegevens van ons uh, gebruiken. Om de greens en de parcours kunnen ze dan om de bunkers heen leggen of eventueel slopen indien dat nodig is. Ja. Je zegt, uh, jullie hebben ze allemaal geopend ook? We hebben ze ook alle allemaal, zeventien? alle 70 bundes hebben wij geopend. Wow, dus is even wat spitwerk nu. Nou, we hebben, we hebben hulp gekregen van de kennenburg We hebben uh, schuifpensientjes gekregen. Oké. Okay. En, uh, en, en bildoosertjes, alles hebben we allemaal... Dat is dan dus niet op de baan, maar dat is in de rough of, of ook, aan de zijkant? Ook, ook op de baan op de zijn de baan we zelf. bezig geweest. Zo. Dus ook de, op het heilige gras. Op het heilige gras, het heilige we heilige gras mochten we graven. Van de Greens. Jeetje, Jeetje, joh, joh, joh. Dat is echt een uitzonderlijk ja. iets. Ja, Dat, ja, dat, denk ik dat gebeurt bijna nooit. Is, is op de andere golfbaan ook uh, van, van nee, OGZ? daar liggen dus geen bunkers Nee. Oh, de meeste bunkers liggen zeg maar uh, in Zandvoort Zuid. Dat zijn de meest ongerepte bunkers. En met name zeg maar, uh, het laatste gedeelte in de bocht. Uh, en Sanford-Zuid moet je eigenlijk een beetje verdelen in, in twee gedeeltes. Je hebt Sanford-Zuid, zeg maar, uh, tot het Naakstrand, zeg maar, dat, ja. dat gedeelte, zeg maar. En Sanford-Zuid, uh, het, het hek over, zeg maar, meteen uh, aan de linkerkant, tot het kanaal. Ja. Dat is ook een virus dat ja. Daar liggen ongeveer 20 bunkers. En die liggen verscholen, zeg maar, aan de kant, uh, aan, aan het kanaalgedeelte, zoals dat heet dan. Ja. Ligt daar niet die beroemde kantinebunker of wat nou, nou ja, de brandweerbunker? De brandweerbunker ligt in de buurt van de kantinebunker, zoals ja, het heet dan, ja. met de hele mooie fresco's erbinnen. Ja. Dat was oorspronkelijk onze museumbunker, dat waren we dan van plan natuurlijk. Ja, uh, ja dat is niet gelukt hè. De, of wij waren niet uh, uh, ja, handig genoeg, onwetend, uh, misschien uh, naïef. We hebben het in ieder geval niet goed aangepakt. We hebben niet de juiste kanalen bereikt en ook niet... de uh, Juist de mensen getroffen die ons konden verder helpen met die museumbunker. Ja, wat wij uh, natuurlijk een beetje pech had ook dat de economie slechter werd en er ook, dus niet zoveel het, geld is. Het, speel, het speelde ook allemaal een rol. Ja. En uh, ja, wij we, we waren wel op het goede wil, maar het lukte gewoon niet. Nee. Helaas. Ja. Nou goed, je gaat een ander pad in. We gaan een en ander pad in. Dat is ook een goed pad. Toch? Maar dan op het particuliere uh, gebied, zeg maar. Ja. Ja. En er zijn genoeg mensen die daarmee uh, willen Ja, we hebben, we, hebben al, nou, we hebben een aantal ondernemers gevonden die ons uh, financieel willen bijspringen. In Zandvoort? In Zandvoort. En uh, ook een aantal uh, particulieren die uh, financieel willen bijspringen. Het uh, is dus alleen wachten zeg maar, uh, op, op toestemming van, uh, van de eigenaar van het grondgebied. Hoe is dat virus ontstaan bij jou trouwens? Als jongetje in de duinen lopen? Als jongetje in de, lopen de duinen en lopen en, uh, en dan het uh, <laughs> hulsje vinden zoals het heet... dan, ja. uh, dan ga je gewoon verder. Hij uh, gaat gelijk glimmen, ja. zie je dat? Ja, ja, ja, ja, ja, oh, zo gaat ja, het ook. Het ja. ja. dat we dat niet ja, kunnen, dat, kunnen dat, zien op Zo radio. gaat het ja. ook. Ja, ja. ja. ja. ja. Iedereen die het uh, meegemaakt. Uh, uh, hulsje ja. vinden. Ja. Je begon met de hulsje. Ja, was een schat. Als je ja, ja. Begin met de hulsje en dan liggen de granaten in de duinen. Ja, dat is waar. Nog even. Ik kan me voorstellen dat je niet al te veel wil vertellen nog over de organisatie. Maar heb je niet toch uiteindelijk... Medewerking nodig van waternet, gemeente en dergelijke? Nee, nee we, we hebben niemand nodig. Geen waternet, geen gemeente. Uh, helemaal niemand. Nee, maar goed, het, het arsenaal uh, bunkers ligt in het gebied van waternet. Ja, klopt? En als je daar wat wil. Dan zal je toch toestemming moeten hebben. Nee, helemaal niet. Oh. Waternet is, is, uh, is uh, vrij toegankelijk. dan mag je lopen en uh, wandelen uh, wanneer je wil. Ja. Onze bunker ligt op particulier terrein. Dus niet op het gebied van waternet. Ja. Okay. Uh, op privé terrein. Ja. En die bunker gaat uh, functie van museum? Vervullen? Die gaat de bunker als museum krijgen, zoals het heet. Ja, ja. En die gaat uh, in het begin uh, in het weekend open, alleen op zaterdag zondags. Tot wij meer vrijwilligers hebben. En als wij meer vrijwilligers hebben, dan gaat hij ook door de week open. Heb je genoeg spullen om die bunker te vullen met interessante objecten? Ja, we hebben heel veel objecten, ook in bruikleen natuurlijk uitgeleend, ondertussen aan andere museums. Wij hebben in ieder geval genoeg spullen om een hele bunker te vullen. Ja. Ja. Jullie hadden in het Museum ook wat liggen? Ja, in het Juttersmuseum Zandert hebben wij een hele kleine expositie. Dan hebben de mensen een idee zeg maar, wat wij doen, met wat we ook vinden uiteraard. Als we dat vinden, dan laten we dat ook zien daar. Uh, er staat bijvoorbeeld een uh, gamel die de Duitsers hebben kunnen gebruiken om uh, voedsel en, uh, en uh, drinkwater te kunnen vervoeren. Een aantal heel unieke foto's vanuit Zandvoort. Uh, informatie. Uh, eigenlijk een beetje heel kort in het klein wat Zandvoortse Puntbroek doet, is te zien in het in Zandvoort. Zouden er genoeg uh, uh, spullen nog ergens bij mensen thuis liggen? Want ik bedoel, wat jij vroeger deed uh, in, uh, in de duinen zoeken naar uh, van ja. alles, dat hebben natuurlijk heel veel Zandvoorters gedaan. Ja, nou, ik, ik ben ervan overtuigd dat er ook heel veel in, in, bij Zandvoorters in huis ligt. En uh, ja, Kun je een oproep doen om te vragen ja, als, als om dat bij jou nog, af te als geven. Als mensen nog foto's ja. hebben bijvoorbeeld. We zijn altijd op zoek naar foto's ja. en, en, en kaarten en informatie. Ja, dan kunnen ze zich uh, aanmelden op de website van de Zandse Bunkerploeg, een ja. e-mailtje sturen. Alles wat over de bunkers gaat. Alles je over weten. de bunkers. Zoals we willen een kopie maken, we willen eventueel de, de kosten betalen voor het halen, brengen. Geen enkel probleem is dat. Ja. Nou, bij deze een oproep aan ja, iedereen. Kun je, je de site? Uh, je ja, de site... website van de Zandse Bunkerploeg is uh, zandvoorzebunkerploeg.nl. Uh, nou, dat is makkelijk. Nou, simpel als heel het simpel niet. en uh, heel makkelijk onthouden. Ja. En daar kunnen ze al die informatie vinden? Ja, daar vindt... kunnen ze alle informatie vinden. Er staat uh, informatie op over Zuidzand, over uh, uh, Stelling Sander uiteraard. Over, ook hoe uh, ze in contact kunnen komen met ook, jullie? Ook in ons contact kunnen komen. En ze hebben uh, genoeg informatie om daarin uh, te kijken. Ja. Er komt binnenkort een, een, een, een, een besloten menu op de website van Sanderse Bunkerploeg. Met name het topic NSB, zoals het heet dan. Een ja. zware bladzijde, zeer zwarte bladzijde in de gemeente Zandvoort. Een beladen onderwerp. Is. Ja. Een hele beladen onderwerp in de gemeente Zandvoort. Dat leeft nog heel erg sterk. Dat nu wordt ook uh, aangepakt. Uh, dat wordt wel met een wachtwoord beveiligd. Zodat niet iedereen uh, even in kan duiken. Maar daar komt dus heel veel gevoelige informatie op... Over Zandvoort. Wat, wat de... is de functie dan van de... uh, die raadplegen? Mensen kunnen raadplegen zeg maar, uh, wie de lid was van de NSB. Zeg maar. Ja. maar ook alle procesverbalen. die de Canadezen gedaan hebben aan de Zandvoort, dus, ja. uh, worden daarop uh, gepubliceerd. Ja. Nou, dat is voor jullie eigen gebruik. Wie, wie kan dat nog meer gebruiken? Mensen die uh, onderzoek doen? Iedereen die uh, uh, wil informeren over zijn ouders, bijvoorbeeld. Okay. of die fout is geweest, wat de beweegredenen waren. Uh, die kunnen een e-mail sturen en wij beoordelen dat ja, of dat, ze wel, of of dat inderdaad mogen. op het juiste persoon of, is. Of ze toegang krijgen, toe ze ah, toegang krijgen het... of geen toegang krijgen. Nou, ja, jammer genoeg zijn er altijd verkeerde ja. mensen. Ja, die, zijn er verkeerde uh, mensen die daar, daar misbruik van, van ja. maken. Ja. ja, nee klopt. Ik wil toch nog even zeuren over uh, toegankelijke bunkers. Oké, okay, je hebt dan een museum. Als ik dan naar uh, Zuid-België ga de kust, batterij tot, Ja. Nou, en, dan zie ik daar geweldige dingen allemaal komen. Auto parkeren en daar rondlopen en kijken en dergelijke. Uh, dat kan dan bij ons niet. Nee, in Zandvoort uh, is dat niet mogelijk. Uh, Zandvoort. Uh, uh, uh, we willen dat graag natuurlijk, heel graag zelfs. Maar uh, ja, het is, het is uh, op dit moment geen topic in Zandvoort. En, en, en daar steekt het dus het gebrek aan interesse bij. Nou, het, en, gemeente, en, nou, niet en, alleen gemeente. Wij, wij merken, wij krijgen op de website van Zandvoortse Bunkerploeg heel veel aanmeldingen van mensen van buiten Zandvoort. En veel minder van uit Zandvoort zelf. Zou dat dus, met die geschiedenis te maken hebben over waar we het net over hadden? Dat mensen dat een gevoelig item vinden en zich een ik, beetje terughoudend opstellen? Ik, ik, ik, ik weet het eerlijk gezegd niet. Wat wij wel merken is dat wij, als wij kijken even naar de bezoekersaantallen op de website van Zandvoortse Bunkerploeg. Uh, uit de locatie zoals het heet ja, dan neem. Ja, de ik wij gewoon dat uh, uh, zeg maar uit Amsterdam bijvoorbeeld uh, 20% van de bezoekers uit Amsterdam komen zeg maar, en uit Zandvoort maar 3%. Zo. Dus dat is uit Zandvoort heel weinig, ja. en vanuit Zand buiten Zand wel heel veel. Ja. Dus dat is een kleine indicatie uh, tot het niet leeft in Zandvoort. Uh, ja, daar gaan jullie uh, wat aan doen, daar ben ik van overtuigd. Daar overkant. gaan wij uiteraard wel wat aan doen, ja. ja Oké, okay. ja, dat blijft wel het streven om de boel wat meer open te krijgen ja. en te Ja, wij, wij gaan nu wel proberen in Zandvoort meer te betrekken bij uh, het, het oorlogsgebeuren in Zandvoort. Ja, en ja. dat kan uiteraard door middel van het bunkermuseum. Ja. Ja. Ik, ik wil nog even terug, de integreerde opmerking die je maakte, daar achter het dierasiel zaten Brits-Indiërs. Ja. De, die, die zijn daar gehuisvest naar met name zeg maar achter de die dier, de dierosil daar de ja. hebben de Britse Indiërs hebben daar gezeten en uh, dat waren eigenlijk uh, soldaten die kwamen uitrusten van de gevechtshandelingen. Want Zandvoort was een, een plaats waarin niet gevochten werd. Het was een rustplaats voor de Duitsers die gevocht hadden. Die hmm. konden hierbij komen. En als ze bijgekomen waren, konden ze weer terug naar het front, zoals het heet dan. En dat waren Britse Dat waren de Britse inders, die gezeten. Die in Duitse dienst vonden? Die waren in Duitse dienst waren. Oh, ja. En die had hier ook de Georgiërs hier in, in Zandvoort. De Georgiërs ja. kennen we ja. wel, ja. ja. En die zaten ook uh, bij het dierenasiel. En die hebben natuurlijk uh, nog hele mooie teksten in de bunkers achtergelaten. Uh, tot 1944, toen werden ze natuurlijk naar Texel uh, gestuurd en daar zijn ze in opstand gekomen. Dat was diezelfde ploeg? Dat was dezelfde ploeg die oh, okay. in Sander gehuizen waren. Ja, dat is een beroemde ploeg. Ja. En uiteraard had je dan natuurlijk in de stelling Sander natuurlijk de dames in. In de stelling Sander uh, waren de dames van de luchtwachtcommando Die de vliegtuigbewegingen uh, alles uh, rapporteerden en die waren gehuisvest in Bloemendaal. Ja. Dus we werden elke dag met, met auto's de zand gereden om de luchtwachtcommando in kaart te zetten, zoals het heet. Voor de geallieerde aanvallen langs de Nederlandse kust. Dat hadden wij ook. Ik herinner me nog aan mijn, uit mijn jeugd dat wij op een bunker in de Zuid luchtwacht deden. Vliegtuigen in de Koude ja. Oorlog tijd. Ja. Ja. Ja. Nou goed, dit was het dat natuurlijk. Dat waren Zandvoorters ook. Die, dat was al ja. na de oorlog hoor. Ja, we moeten ook niet vergeten. In, in de oorlog waren heel veel Zandvoorters betrokken. Actief betrokken met de Duitsers om, om bunks te bouwen en, en, en handelspandiensten te verlenen in Zandvoort. En ja, dat daarin... gedeeltelijk vrijwillig, maar ook gedeeltelijk dwang. Uh, erbij, dus, ja. nou, als ik, als ik, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de kabelwacht in Zandvoort. De kabelwacht, de kabelwacht. in Zandvoort. Berucht. I iedereen denkt dat de kabelwacht uh, uh, gedwongen was het te doen. Gedeeltelijk is dat wel waar, dus gedwongen waren het te doen. Maar ze kregen het ook voor betaald. Ja. De gemeente Zandvoort heeft betaald aan de kabelwachters. Ja. En, de geme en de kabelwachters hebben zich in een brief aan de, aan de gemeente uitgelaten. Dat ze zich vereenzelden, ze voelden zich gemeen... Met de Duitse Weermacht. Oh. En uh, die, dat deed niet iedereen, hè. Dus de die voelde zich als het ware één eenheid als met de Duitse Weermacht. Ja. En die gegevens. Uh, ja, dat, dat soort dingen die liggen heel gevoelig. Hè? Ook ja. nog met de nabestaanden. Ja, ja, ja, ja. Dat willen de mensen niet weten, maar het staat wel op papier. Ja, ja, ja. ja en ja, ja. Ja, dat is een gevoelig onderwerp. Hè? Want iedereen denkt de gewoon van was ja, Die moesten gedwongen worden. En ja. ja, zijn doden bijgevallen. Zijn doden bij, ongetwijfeld tot het onder dwang was. Maar ja, ja. ze kregen er geld voor. En uh, extra eten uiteraard, maar ze voelden zich ook één met de Duitse weerwacht. Dat is een uh, pikante, pikante En, Zijde en die, van en die, van die informatie staat ook op de website van de Zalmse Bunkerploeg. Oké, okay, goed. Jullie doen ongelooflijk veel werk, begrijp ik. Vanuit ja. de site allerlei informatie en, en concrete bunkers zelf ja. in kaart brengen. Als ja. kant opgraven. Ja. Nog een hoop werk te doen? Ja, we hebben een top 10 lijst in Zandvoort, uh, die we graag uh, willen doen natuurlijk. Uh, dat zal gebeuren in, in, de, in de uren waarop uh, geen Zandvoorters dus, uh, in de duinen rondlopen. En uh, nou, dat uh, doen we nog enkele maanden voor we dat allemaal gedaan hebben. Engel, we krijgen hier vast nog een keer terug. Ja, ja. Kijk naar de redactie. Ja. Want het ja, verhaal is nog niet afgelopen. Het is nee, nog, het nog langer niet nee. okay. nou, Hartstikke bedankt dat je wilde okay, komen. En uh, ik uh, vind het een heel interessant onderwerp. Ja. Is goed. We okay, gaan naar een muziekje. Hè? Ja, de bunkerploeg gaat door. Maar The beat goes on. Is prima. The beat goes on. The beat goes on.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 La-da-da-da-da The grocery store's a supermodel uh -huh. Little girls still break their hearts, uh-huh And men still keep on marching off to war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 Goes oh, so on the beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. Light it out a dee. la it out a die. And the beat goes on. Yes, the beat goes on. And the beat goes on. And the beat goes on goes on Ja, dat was Chair met de Beat Goes yeah. On Bij ons uh, zijn aangeschoven Sandra Gorwil en Bart Botschuiven. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemarkt. Gezellig dat jullie wilden komen. We gaan het hebben over de rommelmarkt. Die wordt georganiseerd uh, vandaag. Vandaag. Bij het... So niet vandaag. Ja, volgende week. week <laughs> volgende week. 24. Ja. Anders had ik hier niet gezeten. <laughs> nee, dat is <laughs> maar. Zeg maar, Heel de Maar in ieder geval, het is in Oud-Noord. En dat is de buurtvereniging Het Soentje. Van Plantsoentje. En het is in Oud-Noord vertel nou we uh, organiseren dit jaar voor de veertiende keer dus ja ja nee ik denk het staat er niet aan uh, dus uh, het is de veertiende keer dat we dit jaar organiseren en we zijn er eigenlijk uh, ingerold door de. Uh, vroeger hadden we het potschietenstraatfeest en dat hield op met bestaan en we wilden wel iets om handen hebben en nu hebben we een rommelmarkt uh, en welke straat praten we over? We praten over het. Uh, alles centreert zich rondom het Tenkatenplantsoen. Okay. Uh, dat is eigenlijk het, het, het centrum van, uh, van de rommelmarkt. En uh, de dag daarna hebben we ook altijd de kinderspelen. Uh, dus rondom het Tenkatenplantsoen vind je uh, de Potgieterstraat, de Genestetstraat, de Da Costa. En dat zijn de, ja, de meeste straten waar alle activiteiten plaatsvinden. Die worden ook afgesloten. Oké, okay. en, en hoe is dat ooit ontstaan? 14 jaar geleden dus? Ja, omdat we eigenlijk uh, het, het Potkie de Straatfeest hielden door omstandigheden op. Door de ziekte van een van de initiatiefnemers. En toen uh, um, heb ik met mijn buurman uh, hebben we erover gesproken. En dat we toch eigenlijk, want het was best wel. Uh, ja, het had iets, hè? Je zag de buurtbewoners, Je kon uh, weer gezellig een keer te praten, bijpraten. En het was, was wel een gemis eigenlijk. Toen hebben we besloten dus om een rommelmarkt uh, te organiseren. Om te kijken of dat aansloot. In het begin dacht iedereen dat het alleen voor de buurtbewoners was. Maar dat was dus eigenlijk heel onze opzet. Niet. Dus we moest eerst wel bekendmaken dat het ook voor de zandvoorters was. En voor de mensen van buiten Zandvoort. Het was een soort fijnmarkt. Ja. Ja, en nou hij is groeiende. En dan groeit nog steeds eigenlijk. En, en worden de kraampjes neergezet? Of wat, wat, hoe, hoe, hoe werkt het? Nee, iedereen moet zijn eigen tafel of kleedje meenemen. Hangtafel, en... deur op uh, poten. Ja, ja, met schragen. schragen. Dat, uh, dat, dat krijg je. Ja. Het is inderdaad een heel gemoedelijk iets voor, voor iedereen. Iedereen mag komen staan en iedereen mag komen bezoeken. En uh, aansluitend is er dan wel een besloten gedeelte en dat is het buurtfeest met een buurtbarbecue. En daarvoor moet je dus wel enige uh, binding hebben met de buurt. Dus die is niet voor iedereen. Nee. Maar om spullen te mogen verkopen moet ik ook daar wonen. Nee, niet van nee, nee, nee. Dan mag Mensen iedereen van buiten. Ja, ja hoor. Dat mag een kraampje uh, ja. of wat dan ineens spullen meenemen, in. maar ik zeg het nee, nee, de koninginnendag. En, en waar komen mensen dan mee als ze van buiten komen? Is dat dan, wordt dat dan niet te professioneel? Nee, geen handelaren. Dat nee, zeggen precies, want expliciet dat... erbij. Geen handelaren. Dat, net, net zoals met koninginnen, Koninginne ja. Iedereen met zijn spul van, van de zon. Eigen gebakken koekjes. Nee, dat ook niet. Dat, dat ook niet. niet nee. Zeker niet met dit weer. Nee, maar dat is natuurlijk altijd zo. Hè. Er zijn altijd mensen die... We gaan bakken en uh, etenswaren verkopen. Nee, gek dat... genoeg gebeurt dat heb eigenlijk nog. Heb nooit. ik nog niet nee. meegemaakt. Niet ja. in die veertien jaar. Er staat ook bij ons, heb nog nooit iemand met etenswaren gestaan of met drank? Of... Nou ja, kinderen die kunnen dat toch ook doen? Ik bedoel, is toch leuk? Nee. Keekjes bakken of van die... Nee, wij houden nog zieper, bij grabbeltonnen uh, en touwtje trekken. Okay. Oh, dat soort <laughs> dingen is er wel. Dus het is ooit een keer begonnen om een klein beetje samenhorigheid in de buurt te hebben. Nou, te houden en, eigenlijk. Ja, en te houden, maar het is uitgegroeid naar een wat groter evenement. Ja. Met mensen van buiten ja. Noord, ja, ja. Oud-Noord. Ja. Ja. Ja. Hoe meer zielen ja, hoe, meer ziel, hoe meer vreugd. Ik al <laughs> okay. Hoe gaat het met uh, samenwerking met gemeenten en dergelijke? Want jullie hebben wat hulp nodig, neem ik aan. Straten moeten afgezet worden, politie uh, moet je vergunning geven en uh, weet ik veel wat allemaal. Wij vragen elk jaar een vergunning aan aan de gemeente om de straatweef te mogen houden, uiteraard. Want wij moeten straten afsluiten. Ja. Het moet op geplaatst worden, want mensen moeten hun auto niet parkeren, ja, natuurlijk. Ja, ja, en anders dan ja. heb ja, je geen we ruimte. Het is een klein evenement, dus uh, vroeger moesten we een vergunning betalen, dat hoeft tegenwoordig niet meer. Ah, dus, dat is fijn. Ja, dus, en dan moeten we eigenlijk naar de, naar de uh, Noord-Remise uh, om hekken te vragen. Ja, alleen die moeten we, denken, moeten we weer zelf halen. Maar ja, dat wordt een beetje moeilijk. Ik ga niet achter in een persoonauto die hekken. Nee, echt niet. En ja, daar zitten we nog een beetje mee te bakkelaaien ja, Dus daar kunnen we, kunnen we ook wel wat hulp bij gebruiken. Mocht er iemand zich geroepen voelen om ons te helpen op vrijdag. Hekken plaatsen. Met de nou hekken op te halen en naar noord te brengen. Dus we praten over een afstand van nog geen twee kilometer. Want waar komen die hekken dan vandaan? Van de remise. Van de remise, ja, oké. Okay. Ja, maar wat jij net zei ook. Van tevoren worden de borden geplaatst. Uh, zaterdag 24 niet parkeren enzovoort. Ja, we gaan als, uh, maandag... Willen we de parkeerbo verboden parkeerborden al halen eigenlijk? Want dat moet je wel op tijd neerzetten, want anders ja. weten de mensen. Er staan er dus nog tegen auto's in de straat. En die moeten eigenlijk weg zijn, want anders kunnen de mensen niet zitten. Worden ze weggesleept als ze blijven staan? Nee. nee de, de, de, we moeten voor betalen. Ja. Nee, maar meestal merken we toch dat mensen iedereen is wel betrokken in de buurt natuurlijk. Sommige mensen schijnen het nog te vergeten en die, daar wordt dan vriendelijk uh, op zaterdagochtend aangeklopt of als jullie nog een ja, ja, auto goed, willen betalen. Je beta mag bij jullie nu nog uh, vrij parkeren mm -hmm. als ik mijn auto daar neerzet als toerist. Ja, dan daarom willen we dus maandag de bordel neerzetten. Verboden te parkeren aanstaande zaterdag en zondag. Ja, dan hebben ze geen excuus. Dan hebben ze in elk geval <laughs> geen excuus dat ze daar staan. Ja. ja, hoe je ook denkt over het parkeerbeleid. Maar dat maakt het wel iets makkelijker voor jullie op een gegeven moment. Ja, ja. Het is een heel ander verhaal. De buurtbewoners weten het wel en die zeggen: uh, vrijdagavond reizen toch wel met een auto weg. Ja. Wat, wat voor mensen wonen er in die buurt? Ik bedoel, ik niet uh, naar <laughs> hoor. maar is het, Zijn het echt alleen Zandvoerders? Want ik, ik weet dat jij komt uit Amsterdam, hè? dat is jouw uh, jou oorsprong. Ik trouwens ook hoor. Dus, uh. Maar het is, het is ondertussen natuurlijk een heel gemeleerd uh, uh, stukje van het dorp geworden. Hè? Waar mensen van overal vandaan uh, zijn komen wonen. Ja, er wonen ook mensen van buiten Nederland. Ja. Die wonen ook tegenwoordig in de buurt. Ja, dat, die zijn geïntegreerd in de, in de omgeving. En dat... Bij mij woont er een in huis die uit het buitenland komt. <laughs> Onder andere. Het, het is ook uh, erg aan het verjongen, de wijk. Het, het ja. was uh, ja, behoorlijk vergrijsd. En je ziet nu dat de ouderen toch wegtrekken naar, naar verzorgingstehuizen. Ja. En dat de buurt echt verjongt. En dat is ook... Uh, ja, verfrissend. Ja, ja. En dat, leuke... dan werkt het dus wel, hè? Dat, dat dus zo'n zo organisatie van zo'n zo evenement, dat werkt natuurlijk wel om de mensen ook een beetje dichter bij elkaar te krijgen. En ook het gevoel te geven van het is een wijkje en we, de, we doen wat met en voor elkaar. Absoluut. Ja. Want je merkt ook dat de, de generatie, bijvoorbeeld de kinderen van Bart, die zijn het huis uit, maar die voelen zich dus dusdanig verbonden met het feest dat ze nog steeds op de barbecue komen. Dus dat je ziet dat de jongen en de ouderen en vooral de jongeren. Ja, uh, zeg maar de, ...de jongvolwassenen van nu uh, nog zoveel ja, binding hebben... ...dat ze nog steeds terugkomen. En dat oud en jong prima met elkaar gaat. Dat viel mij op. Ik, uh, wij wonen er nu zeven jaar in die wijk. Dat, dat was het eerste wat mij eigenlijk opviel van de buurtbarbecue. Ben jij met de zandvoortse Ja. <laughs> Waar kwam je vandaan? Uh, daarvoor heb ik op de Hoge Weg gewoond. Ja, dus, uh, dus van, van het centrum, het centrum. Naar, uh, ja. naar, naar een gezellig uh, volksbuurtje. Ja, het is ook een hele sociale wijk. Iedereen kent elkaar, ja. af en toe komen er nieuwe bewoners, dan moet je even aftasten. Wie zijn dat, dan zie je ineens vreemde gezichten, maar er wordt wel op elkaar gelet. Als er bij mij iemand aan de deur is en ik ben niet thuis, dan krijg ik wel van de buren te horen van en er stond iemand bij aan de deur. Ja, ja. Precies. En we hebben ook een Facebookpagina en daar kan je ook bij aansluiten, mensen in de buurt. En er was uh, afgelopen jaar was er een konijn gevonden. Dat wordt dan ook verbeld van wie is dit konijn. Dus het, uh, het, het werkt wel. En de social media die, uh, ja, die helpt daar eigenlijk. Uh... En het is een oude wijk, want als ik me goed herinner, de noordkant van de Potgieterstraat is uit de twintige jaren van de vorige eeuw al. Ik woon in de stedstraat en mijn huis is van 1924. Ja, ja, ja, daar is dat begin. Want ik weet van mensen die daar logeerden, huurden ze zomers. En dan konden ze zo ver op de... Wat dan hockeyvelden waren ja, voetbalvelden. Ja. Voetbalvelden, hockeyvelden kijken. Dus er was, zat niks tussen. Bilderdijkstaat, Konstantin, Huygensstaat, staat. Ja, de, waar Duinwijk natuurlijk nu gekomen is, dat was vroeger gewoon... Daar waren de, de sportvelden... Nee, dat nee, was het nee. aan de achterkant. Hè? Dus aan de Deze Van Lennebe. Ze waren gewoon o, daar. Oh, de Van Lennep, ja, Daar achter, ja. Daar waren wat ze We noemden hockeyvelden. Ja. Tollenstraat is van 48 of 49. Ja, ja die kwam er als laatste ja. bij, inderdaad. Ja, ja daar. de ja. AJ van de Molen. Als, ja, maar waarschijnlijk als allerlaat. Dat, uh, dat hoort er hoort niet, nee, bij. Hoort nee. niet bij. Nee, dat hoort er niet bij ons. Nee. Nee. Nee. Oh, de oh Vondelaan. Zeg maar de noordkant van de Vondelaan. Ja, zeg maar. ja. En de Vlennepweg. Ja. Nou ja. En uh, Nicolas Beets. Die ja. wijk hebben wij ook aangeschreven. voor de Jullie zijn voor de sowieso week. beroemd. Want het eerste Zandvoortse circuit lag bij jullie. Over de van en Maar oh, Vandaar dat ze nog zo hard rijden. Natuurlijk. Ja. ja, ja. ja, ja. Dat, uh, dat reed daar bij jullie. Door de wijk heen. Vandaar dat daar nog beton ligt. En, uh, hoe heet het? Het stukje tussen de Vondelaan en de Van Lennebeg. De Nicolas Beetslaan. Uh, vandaar dat daar nog asfalt ligt. Dat was een stuk van de racebaan. Lag, de, ja, daar lag. Dat, dat, nou dat is nou niet meer. Dat is er dan niet nou meer, maar dat was, dat was ja. er wel, ja, ja, ja. Okay. ja. Dat was de asfaltbaan, ja. noemden ze dat uh, dan. Maar daar lag de racebaan. Nou, dat wist ik niet. Het eerste circuit. Ja, Weer ja, ja. wat geleerd. Komt er nog wat muziek ook? We hebben een uh, muzikant uitgenodigd s'avonds voor de barbecue. En er schijnt overdag iemand uit Nieuwe Fennep te komen, of Hillegom, weet niet waar ik na komt, en die schijnt ook muziek te maken. Die heeft mij gebeld of hij mocht komen. Ik zeg, joh, het is een vrijmarkt. markt. Ja. <laughs> ik mag wel later want je wilt. Ja, ik bedoel, je verkoopt dus niks, maar je... Misschien moet ik hem naar een kwartier wegzetten, weet je niet. <laughs> ja. Nou ja, de volgende dag is er iets voor kinderen. Klopt, er is de kinderstraatspeeldag. Uh, ja? Er worden een aantal attracties opgebouwd. Weer in dezelfde buurt rondom het Enkaterplansoen. En daar mogen ook alle kinderen aan deelnemen. Dus hoef je niet per se uit de buurt te komen. En dan uh, is er ook een Kampioenschap buikschuiven. Oh, op zo de zo'n Op de ja, Geweldig. Oh, ja, <laughs> hebben we nu drie keer georganiseerd. En dat wordt vier ja, de vierde keer. De attracties uh, maken. Die zelf nee die huren wij die dat huren uh, is nou, een, een, een ja. van allemaal van ja, die opblaasbare attracties een oh, okay. springkussen en een ballenbak, een ballenbak? Uh, nee ik dacht het niet oh geen ballenbak maar een buikschuifbaan uh, <laughs> <laughs> de zeebaan ja. en uh, een paar flessen afwasmiddelen doen wonderen. Precies. Ja, ja, ja. Een ja, beetje heel water. veel plezier. <laughs> ja. Ja. Ook om naar ja, te kijken trouwens. Dat zouden trouwens het, ook heel ja, leuk om te ook, doen. Om, he? jouw, die te ja. Goed, ja, die zijn ook niet te houden. Goed, ik grijp dat we open, mooi weer krijgen. Dus het komt goed uit. We hopen op weer. En we beginnen de straatspeeldag om 11 uur. Om 11 uur. En zaterdag de markt? Om 7 uur. Om 7 uur? Is ja, ja vroege vroeg vogels. Oh, okay. <laughs> dus ik denk dat de eerste er rond uh, half zes zijn of zo. Oh, okay. Okay. Ja. De bij. Maar de echte kopers komen dan ook heel vroeg. en die weten dan daar te Gouden handel ze dus, dus, dus, halen ja, ja, dus, dus, ja, ja, dat stukje antiek wat, <laughs> uh, wat je er net op de kop kan tikken. Je weet ja. Heel erg bedankt voor jullie ja, komst. Dankjewel. Ja, ja. Een fijne dankjewel. Fijne dagen toegewenst dat weekend en mooi weer. Ja, ja dankjewel. Oké, wij zijn aan het einde van het eerste uur gekomen en we gaan eruit met Rod Stewart. Have I told you lately?